Deze maand werd er twee keer zoveel windenergie opgewekt... als in februari vorig jaar, de energiebedrijven. Dat kwam door het stormachtige weer. Daardoor daalden de prijzen en verdienden energiebedrijven er nauwelijks aan. Soms was er zoveel energie dat afnemers geld toekregen. Eneco zet in het stormweer drie keer windmolens stil... vanwege de veiligheid, maar ook vanwege de extreem lage prijzen. De consument merkt nauwelijks iets van die lage prijzen... omdat er op energie veel belasting zit. Na China en Japan heeft nu ook in Zuid-Korea iemand het coronavirus voor de tweede keer gekregen. Bij een vrouw van 73 is het virus opnieuw geconstateerd. Wetenschappers onderzoeken hoe het kan dat sommige mensen twee keer ziek worden. Het maakt de bestrijding van het coronavirus er volgens deskundigen niet makkelijker op. De Belastingdienst heeft bijna twintig jaar lang een lijst met mogelijke fraudeurs gebruikt, waarvan alles mis mee was. Trouwen RTL meldden dat er 180.000 mensen opstonden, terwijl helemaal niet duidelijk was of ze ook echt fraude hadden gepleegd. Volgens deskundigen was het overzicht in strijd met de privacywet. Sinds donderdag wordt de lijst niet meer gebruikt. Het weer is nog wat zon, maar vanmiddag stevige regenbuien en windstoten. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen buien en maximaal 9 graden.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 DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfsoms... commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. Namens iedereen bij de ANWB... Dank je wel! Bedankt! Bedankt.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 Wel geen moeilijke uur. Zegt u dat wel. Het is zaterdag 29 februari en vanuit het gezellige Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. We hebben een druk programma vandaag, een beetje ingelast, een beetje van alles en nog wat. Naast mij zit Roy. Goedemorgen Roy. Goedemorgen Irene. Fijn dat je er bent. Wij beginnen zometeen met... Onze burgemeester die komt toch een klein beetje vertellen over de voorbereiding van een eventuele uitbraak van de coronavirus. Laat ik het maar zo zeggen. Daarna komt uh, Martijn Hendricks en... Eventueel Karim El-Gabali, die is ook al binnengekomen, zie ik uh, over de auto's uh, over het strand via Noordvoort. Er is genoeg over te vertellen. Dan eindigen we met Hans Rijmers uh, en jo die gaat vertellen over Joker Bruijs die volgende week uh, komt. Ik moet trouwens nog wel even vertellen dat de techniek vandaag in handen is van Thomas de Jong. Goedemorgen Thomas. De muziek is uh, door Cor Draaier in elkaar gedraaid vanuit een uh, verre uh, eiland waar hij zich uh, bevindt. De redactie deze week was van Roy van Buringen. En de gastheer vandaag is Gert van Kuik. Goedemorgen Gert. Goed, dan hebben we een kleine pauze en daarna Roy... En hey, daarna gaan we verder met... Uh, we gaan verder praten over het uh, HDMZ-museum, waar vandaag de opening van is. Um, en dan komt iemand zich voorstellen. Een van de nieuwe ambassadeurs van uh, Pride at the Beach, Nathalie Reinders... En dan komt een oude bekende terug, Gerry Rutte, maar deze keer in haar functie bij Pluspunt. Helemaal gezellig. Maar nou goed, we beginnen met uh, de burgemeester. Goedemorgen, meneer Molenburg. Wat fijn dat u er bent. Fijn om hier te zijn. Ja, um, ja ik zei het al, uh, we kunnen er niet omheen. Het coronavirus uh, is in Nederland uh, gekomen en heeft zich hier gevestigd. En uh, elke gemeente moet daarop voorbereid zijn. Dat klopt. Hoe?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 Daarin speelt de GGD een hele belangrijke rol hier. Wij zijn ons GGD is ondergebracht bij Kennemerland met een aantal gemeenten en daar werken wij ook nauw samen en werken wij uit wat er inderdaad vanuit landelijk op, ja, op ons afkomt. En daar wordt nagedacht over alle scenario's. Dat heeft te maken met de vraag van nou, op het moment dat mensen inderdaad ziek worden, wat doe je dan? Op het moment dat er sprake is van ja, ik zou maar zeggen nu ook een reële situatie dat in Nederland het coronavirus aanwezig is.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 En... Uh...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 eventjes voor uh, dat is fijn. opnoemen. Waar alle vragen gesteld kunnen worden. Dat is het informatienummer van de RIVM. Dat is 0800 1351. En ja, ook daar zitten gewoon mensen klaar om mensen te woord te staan. Op het moment dat ze met vragen zitten. Goed. Heel erg bedankt Graf voor je gedaan. komst. En uh, wij wensen u een fijn weekend. Ik ga, ga straks nog keer. even naar 60 jaar bruidspaar. Ik moet zeggen, dat vind ik altijd het hoogtepunt van het weekend als ik dat mee ja, mag. Magisch. Dank u wel. Veel plezier. Most of all the fuck up to get the Most of Het was weer een heerlijk stukje muziek. Ik weet niet wie het was, maar het, het maakte was, uh, wel een boel bij. Uh, De Parliament Flashlight, volgens mij. Klopt okay. dat? Het klonk ieder geval Oké, het was gezellig. Uh, tegenover mij zit Nathalie Reinders, die ik uh, afgelopen uh, dinsdag donderdagavond uh, heb mogen verwelkomen officieel als ambassadeur voor Pride at the Beach. Ja, yeah. en Nathalie en je is nu dus ambassadeur. Ja, Helemaal goed. Goedemorgen. <laughs> ik ben heel blij dat je er bent en uh, we willen natuurlijk heel graag weten en met name de luisteraars uh, waarom je ambassadeur bent geworden voor pride at the beach en wat jouw relatie is met pride at the beach Ja, nou is goed dat zal ik uitleggen um, nou ja ik ben sowieso lesbisch ik val op vrouwen en um, waarom ik uh, ambassadeur wilde worden is omdat um, ja zeg maar gay pride, en nou, pride at the beach uh, voor mijn gevoel eigenlijk meer deel alleen uit uh, mannen bestaat je hebt homo uh, um, ja. Veel homo's? Heel ja. veel homo's. Neem <laughs> dat je alleen maar eigenlijk evenementen ziet met, met mannen en niet echt met vrouwen. Dat je iets op het podium ziet of wat dan ook. En ik dacht, nou ik ben zelf een vrouw. Um, dus ja, ik dacht daar moet ik wat mee doen met volwassen vrouwen. Dus ik dacht ja, leuke kans. Leuke nou, kans? Ja. En dus vind je dat het een belangrijk event in Zandvoort? Ja, sowieso. Ik vind dat vanaf de, de, de, de eerste keer dat de Pride was, is natuurlijk heel spannend. Maar dat, dat sloeg gewoon meteen aan. En elk jaar door en door, het is zo leuk. En vooral voor hier voor zo'n klein dorpje, wat er aan aandacht wordt aan besteed. En hoeveel mensen erop afkomen. Ja, gewoon super. En altijd zon. Dus ja. Altijd lekker weer. We hebben vorig jaar een fantastisch uh, evenement op het gasthuisplein gehad hè, met uh, de, de, de Queen of the Beach Competitie. Precies, Queen of the Beach competitie. Ja. Uh, hoe, hoe zou, wat zou je kunnen invullen zeg maar, voor vrouwen om uh, daar dan extra aandacht aan te geven? Nou, ik heb er even over nagedacht en ik uh, nou, ben een paar weken geleden bij Roy geweest en ik heb een uh, voorstel gedaan. Ze dus zegt niet dat het gaat gebeuren, maar het is een idee. Um, nou iets tussen de 5 à 10 vrouwen Dat ik kan regelen Maar wel echt vrouwelijke vrouwen uh, Liefst met lang haar Hebben ze kort haar Nou dat ze dan een pruik op doen zo En uh, op dat nummer van Madonna met Vogue Nou dat is een algemeen bekend uh, gay nummer uh, Dus dat ik denk Ja wat leuk is om uh, Een paar uh, Ja een beetje choreografie erin te doen Met die pasjes En dat ze dan uh, Zoals Madonna een pak aan hebben Nou het is natuurlijk zomer Ik snap wel dat het dan Warm kan zijn, maar gewoon iets in die trance. Ja. Uh, of met een, uh, met een rokje, of wat dan ook. Ja. Um, en dat ze dan een haar hebben opgestoken, doen ze een petje op. Nou, en dan op het einde van het nummer helemaal loshalen. En dan huppakee, komt er uh, <laughs> al op dat haar ja, naar buiten En dacht, ik, ja, nou dat is echt. Uh, ja, dat vind ik, het lijkt me heel leuk in ieder geval. Ja. En iedereen ja. vindt het nummer super goed. Dus dat, uh... ja, en, en denk ik ook, uh, want uh, we weten allemaal dat mensen in stereotypen denken. Hè? Ja, klopt. De, ja. de, de, de ja. lesbiennes dat zijn. Uh, ja. Uh, kortharige, stoere uh, vrouwen, terwijl dat natuurlijk pure nonsens is. Ja tegenwoordig is het allemaal, dan weet je het niet meer van hoe het. Dus, uh... Nou ja, vroeger denk ik dat veel vrouwen een statement maakten ja. hè? door, uh, door ja. dat korte haar en dat stoere. Ja. Nou, dat is gelukkig niet meer nodig, want nou, uh, iedereen kan gewoon. gewoon zijn wie die is. En of dat je nou uh, een, een, een, een, een stoere vrouw bent met kort haar of een hele vrouwelijke vrouwelijke vrouw met uh, prachtig lang ja. haar. En... Jij bent ook een hele vrouwelijke vrouw met kort haar. Dank u wel. Dank <lacht> ja. U. Ja, maar die stereotype die moet weg ook, Vind ik, ja. Dat vind ik ook echt ja. ik, ik, ik, ik erger me er ook wel eens aan. Als ik mensen bepaalde dingen hoor zeggen, zo van, hè, dat, dan zien ze een vrouw die met kort haar. Het is mij ook wel eens gevraagd van, goh uh, val jij op vrouwen? En dan zeg ik, hoe, ja. hoe bedoel je? Ja. Nou ja, je bent, uh, zeg ik, nou, fijn dank je wel dat je dat zegt. Ja. Ik, ik, ja. zie het ook als een compliment, maar uh, ik, ik vind dat je dit maar moet laten vallen, dit stereotype. Want het ja, nee, slaat helemaal nergens op. Nee, dat vind ik dus zelf ook. Zeker weten. Um, ik heb ook vriendinnen die, die, die zijn zo super vrouwelijk. En ja, die zijn uh, zoals ik lesbisch, als ik weet niet wat. Dus uh, ja. ja, ik vind uh, dat statement moet inderdaad laten vallen. En daarom dacht ik van nou, dat vind ik een mooi iets. Een mooi uh, onderdeel ervan, om dat misschien zo te kunnen uitbrengen. Um, en dan maakt het ook niet uit hoor, wie er tussen staat. Of je nou uh, hetero bent of wat dan ook. Uh, bie. Nee, maar dat is ook wel gebleken op het leuk. feest. Hè? Want het feest, als je ziet hoeveel mensen er zijn. Nou, hoe groot is het percentage gay wat daar tussen staat. Ik heb geen idee, maar... Ik weet, niet of, ik weet niet het uh, percentage. Hoor. Nee, maar ik denk dat het, geval, nou, uh, denk dat het misschien wel 50-50 is, weet je. Dat, ja, uh, dat er, wel, dat denk er, ik, uh, ja. ik zeker wel. Ja. Ja. Uh, iedereen die uh, ook vindt uh, dat het ondersteund moet worden. Ik vergeet nooit, ik was daar echt door geraakt. De eerste keer dat uh, vanaf het station zeg maar, de, de stoet mensen ging lopen. En ik daar dus uh, families zag aanschuiven. Ja. ouders met kinderen, die dus meegingen in die hele optocht, als ik, ja, ik weet niet hoe je het moet noemen. Ja, parade. Een parade, ja, dankjewel. Ja, ja. Nou, die dus meegingen in de parade en dat daar gewoon gezinnen waren met kinderen. En toen dacht ik, yes, dit is het. Dit is waar het dus om gaat. Het gaat erom dat het niet weggezet wordt, maar dat het gewoon een stuk van de maatschappij is. En een onderdeel van iedereen en dat kinderen ook moeten weten dat het goed is. Ja. ja, juist. En gewoon elkaar respecteren voor wat je ook bent. En ja. laat elkaar gewoon hun ja, eigen leven leiden. Ja. Ik vind het zo belangrijk. Um, natuurlijk zitten we nou in een maatschappij dat het wel veel beter gaat, maar nog lang niet hoor. dus dat uh, Nee, ik denk ook zeker niet, dat, niet dat men er is. En, en uh, de parade hebben we net al even genoemd. Uh, wat wat uh, denk je dat er in de parade extra gedaan kan worden voor uh, de vrouwen? Nou, daar heb ik eigenlijk nog niet zo goed over nagedacht. Um, okay, go. Nee, dat weet ik nog niet precies, maar... Ja, daar ga ik zeker wel even over nadenken. Wat het uh, aanvulling daarvoor kan zijn. Ja, als ambassadeur denk ik dat je jezelf natuurlijk kunt profileren. En ja. daarmee misschien nog wat extra. extra hè, ja. De vrouwen kan uh, attenderen op het feit dat het er is. En ja. dat ze zich mogen laten zien. En hoe ze zich laten zien. maakt ja, helemaal niet uit. Maakt helemaal nee, niet, niet uit. Kijk, die mannen die, die weten het wel. Die, uh... Oh, dank je. Nee, maar ja. zo is het wel. Ja. Kijk, die mannen die, die, die weten wel. En die, die zijn al zover dat ze zich laten zien. En dat ze in alle... Ja. Opzichten uh, vrij zijn om uh, né, zich te presenteren. Nou, dat is denk ik ook wel. wel... Nee, maar in degenen die komen bedoel ik. Degenen die er zijn. Nee, ik denk dat, je, uh, dat, dat, dat er niet zoveel verschil is. Alleen het verschil is dat de mannen die uh, zo zichtbaar zijn, dat zijn met name de drag queens, uh, waarvoor ook weer heel veel mensen in de community het gevoel hebben van ja, maar wacht even, dat beeld willen we niet alleen maar laten bestaan. Gay pride is niet alleen maar mannen in jurken en grote buiken. Nee, nee. uh, dus ook voor heel veel mannen is het, uh, ook in onze samenstelling, veel moeilijker uh, om die diversiteit te hebben. Dus daarom, we heel blij dat we dus meer vrouwen hebben en dat we bijvoorbeeld uh, ambassadeur André, die uit een zien komt erbij hebben, waardoor je de diversiteit wat meer benadrukt. Ja, want wat, wat zijn er nog meer voor? Uh, ja, ik zou, ik zou het geen groepen willen noemen, maar goed, je hebt de drag queens, hè? je hebt de mannen die het mooi vinden om zich uh, zo uh, te kleden. Er zijn de, de lettermannen, uh, uh, mannen, zijn er ook Vrouwen, vrouwen ja, trouwens? Zeker, ja. Nou, ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk wel een dingetje om uh, mee te nemen in de parade. Het is een, uh, nou ja, <laughs> zeg maar een kennis van mij die, uh, uh, die doe, ja, zit er ook in, dus dat... Uh, en dat was hartstikke, hartstikke leuk hoor. Ik vind het echt super. Echt uh, heel gaaf om te zien. Ja. Nou, er is ja. nog genoeg uh, om over na te denken, denk ik. Uh, wat er allemaal nog kan gebeuren. Ik denk het ook. Ik ja. denk dat het weer ja. heel ja. mooi Wat is het thema van dit jaar van de Pride? Dan? Pride in Us. Pride in Us. Ja, en dat is juist uh, een, een hele mooie thema. Want ik was natuurlijk bij jou. En ik gaf aan van nou, hè, met dat liedje met Madonna, met Vogue. En ik wist dus nog ineens wat, uh, wat het thema was. En toen zei je dat. Toen dacht ik van nou wauw, dat is gewoon... Ja, dat zou echt super zijn als we dat ja. kunnen opzetten zo. Dus uh, ja, ik vind dit jaar het thema vind ik eigenlijk uh, het mooiste thema van al die jaren. Het ja. is een sterk thema, denk ik. Ja. ja. Je, je, je raakt letterlijk de kern ja. van het verhaal. Ja, he? dus, zeker. Uh, en iedereen uh, mag zich laten zien. Nog even over de datum van uh, Pride at the Beach hier, want... Weten jullie dat? Of ga ik nu een, uh, een lastige vraag stellen? Nee, we zijn onderdeel van de, de Pride Amsterdam. En dat dus betekent dat wij 29, 30 en 31 juli... Ja. Zegt dat goed? Ja, nee? Ja. Ja. Ja. Ja. Het, uh, het is altijd het laatste, uh, de laatste maandag, dinsdag, woensdag van uh, juli. Omdat het eerste weekend is de Canal Parade in Amsterdam. En de zaterdag voorafgaand aan de Pride is de Pride Walk in Amsterdam. En de opening van de Pride Week, want die duurt negen dagen. Ja, dat is, uh, ja. dat is ook wel pittig. Ja, best lang, ja. Ja, het is uh, heel lang. Dus daarom is het, zaterdag uh, begint het in Amsterdam. Maandag, dinsdag, woensdag in Zandvoort. En dan gaat het weer terug naar Amsterdam, waar het uh, blijft tot uh, de zondag daarna. En uh, ja, de trein, uh, er zijn extra stationperrons uh, gemaakt hier. En uh, nou ja, daar kunnen jullie van mee profiteren natuurlijk. Van alle mensen die komen. Ah, maar Want er kwamen wat mensen. Als je dan zo'n trein zag binnenkomen en je zag hoeveel ja, zag volkte, of, ja. mensen eruit kwamen. Nou, ik vond het wel indrukwekkend, uh, nou, eerlijk gezegd. Wij ook. En we uh, ja. waren ook heel blij vorig jaar dat NS2 extra treinen heeft uh, ingezet uh, voor de Pride speciaal. Uh, het eerste jaar moest er een wagon uh, aangekoppeld worden. Omdat de, te veel mensen in zaten. Dus de, dit jaar of afgelopen jaar hebben ze besloten dat ze twee treinen extra lieten rijden. Dat nou met deze bronnen-uitbreiding uh, hebben we genoeg plek om alle mensen te verwelkomen. Nou. Nou, dus nog meer mensen moeten komen gewoon. Ja, ja. <laughs> ja, nou ja goed. Daar ga jij je best voor doen ja, als zeker, ambassadeur. Zeker. Ik heb er en, heel veel zin in. Uh, ja. Ja. En, en jouw netwerk, is dat, uh, kom je hier uit Zandvoort? Jij ja, komt uit Zandvoort. Uit. Zandvoort. Ja, dus ja. Nou, dan heb je in ieder geval hier je netwerk. En zeker. Ik denk dat er uh, landelijk al heel veel groepen zijn uh, waar je natuurlijk op uh, in kan haken en ja. uh, die kan benaderen. Dus, uh, ja, ik heb wel wat een en ander in mijn hoofd. Dus dat, uh, nou, hartstikke goed. We ja. wensen je in ieder geval heel veel succes met uh, de bedankt. voorbereiding ja. en uh, ja, dat, is goed. dat wat er gaat gaat komen. En uh, nou, ik uh, ben erg benieuwd. Nou, dan, uh, tot dan tot, <laughs> tot dan. <vervolgd>. <laughs> ja, dan. Oké, okay, dankjewel. We gaan luisteren naar uh, muziek. En even kijken, wat hadden wij nu? Uh, Brother Beyond The Harder I Try. Goedemorgen Hans Rijmers, wat fijn dat je er bent. Goedemorgen. Wij uh, hebben twee maanden geleden ontdekt dat het handiger was om een week eerder te komen dan de dag ervoor. Ja. Omdat dan, dat je mensen eventueel nog kan attenderen op het feit uh, dat, het, uh, dat het er is zeg maar, de jazz en dat in ze zijn komen En dat ze moeten komen. Nou ja, dat ze moeten komen dat is volgens mij in dit geval uh, helemaal duidelijk. Ik ben blij dat ik al gereserveerd heb, want uh, Joke Bruis komt. Joke Bruijs is de partner van uh, meneer Landersbergen. Ja, klopt. En uh, ja, ik, ik denk dat Joker wel wat kan. Dat is toch de vriendin van Gerard Cox? Nou, dat was de, de vriendin. De ex van, van Gerard, Gerard, Gerard Cox. zijn ja. nog steeds goede vrienden, hoor. Dus ze kunnen ja, dat zeker. gewoon zeggen. Zeker, zeker. Ze hebben een, uh, een, een goede relatie uh, nog ja. steeds. Het hoor ik uit bronnen. Of, he? Ik bedoel, we ik we ken ze persoonlijk een, niet. Uh, nee, Zo'n het boulevard van in plaats van RTL boulevard. Maar ze staan ja. samen in het uh, theater. Ja. Uh, uh, met allerlei uh, stukken. En ze hebben natuurlijk samen jarenlang het programma. Toen was gelukkig heel gewoon gedaan. Ja. Hè, waarbij ze toch samen achter de gordijnen onder, uh, tussen de lakens lagen. Dus die hebben het reuze gezellig. Dat is ook een toneelstuk. En het, jongens, laten we eerlijk zijn. Het ben de artiesten. Ja, ja dus. Joke Bruis heeft natuurlijk wel een kleinere, hè, die heeft een, ja, een, kleine, al, een toch, grote ja, reputatie. Het, het is toch alweer fantastisch dat we, dat we ze hebben. Uh, ja. Joke Bruis is toch, nou ik wil, ik heb het net ge even geprobeerd na te kijken, maar ik had er verder geen tijd meer voor, want ik moest hier gaan zitten. Ja. Maar ik nee. denk dat ze een jaar of tien, twaalf geleden uh, in de krocht is geweest, de laatste keer. Dus dat werd ook wel weer een keer tijd. ja. En, Hey, en um, uh, hoe, hoe staat de verkoop ervoor? Want ik weet dat er uh, heel veel mensen zijn vol? die... Het is al vol. 145 man. Ja. Ja. Als iemand straks belt en die zegt van... Goh, ik kan niet. Ja. Dan ben je blij. Nou, enorm. <laughs> dan kunnen we nog een ja. taartje ja. kopen. Ja. Ja. Nee, nee, ja. nee. Maar uh, dan hebben we in ieder geval uh, iets meer ruimte. Uh, nou ja, Je weet hoe het eruit ziet uh, ja. in de krocht. De tafel staat ertussen. Het is natuurlijk ontzettend gezellig. Nou, we gaan de tafels er nu maar tussen uithalen. Want dan zijn er nog een paar mensen met rolstoelen. Ik ben blij dat ze komen. Dat ze de moeite nemen om ja, te komen. Zeker. Het is toch altijd een hele bedoeling. Met een rolstoel, taxi en, en noem maar op allemaal. Dat je de moeite neemt om te komen. Ik vind het fantastisch. Ja, Ik zeker. ben er ontzettend blij mee. Maar dan moeten we ook de ruimte creëren. Hè? Ja. Dus... Uh, ja, je het wel het schoonmaken, dingen. Prima, hartstikke goed. Uh, hoe meer, hoe liever. Maar dan moet je wel ruimte, de ruimte ervoor maken. Ja, nou, dan moeten we even wat ertussen uithalen. Dat gaat prima. Hey, en uh, er is uiteraard weer een maaltijd uh, beschikbaar. Ja. ja, is ook vol. Ook vol? Ja. Dat heb ik begrepen? Dus eigenlijk is het gewoon zo. Ik zit hier volkomen overbodig. Ja precies. Geen idee wat ik hier doe. Nou ja, ik denk dat je misschien nog wil kijken of dat de mensen de maand daarna nou, of is dat ook al redelijk Nou, veel? dat is wel even een dingetje. Uh, want dat is het concert met uh, Edwin, Rutte. Edwin Rutte Die nee. dan de muziek van Rogier van Otterloo gaat doen Met dezelfde muzikanten hè? Dus met Jean-Louis van Dam, Edwin Consilius, uh, Frits en uh, Edwin Rutte dan ja. Dus dat wordt echt, dat is echt de top Top kwartetten allemaal Zo goed, zo goed uh, maar... maar hebben we <laughs> tot nu toe uh, uh, 60 reserveringen Oh uh, Nou, uh, maar Dat is over vijf weken Ja en daar hebben we nu 60. Dat gaat ook hard. Dus dat begint een beetje syndroom te worden, vreselijk. Ja. Nou ja, maar weet je, het gaat er alleen maar om dat mensen de moeite nemen om Precies. te komen. Nou ja, het is, het is nu zo, dat ik, eh, ik, heb, ik heb er een aantal uh, mailtjes gestuurd, die niet hebben gereserveerd, waarvan ik, maar waarvan ik weet dat ze altijd komen. Ja. En dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Maar... Ik vind het ook heel erg vervelend... dat je, je, je trouwe klanten die altijd komen... die gewend zijn om zo naar binnen te lopen... Hè? of twee dagen van tevoren even bellen van... Uh, ja, ik kom hè, want ik ben er ja, altijd... dat gaat niet meer werken. Ja, nee, de, de, de, jongens, als je nou komt, laat het dan even weten. Hè? En er zijn, zijn er ook waarvan ik heb gezegd van... nou ja, ik, ik weet niet of je komt, ik doe er maar op voorhand uh, drie. En wat dan je. Uh, ja. Want ik, ik wil ook niet... Dat je iemand ziet die al 18 jaar komt zeggen van ja, nee jammer, je kan er niet in. Nee. wordt de tijd ik, ik, voor een, een jazzpaspaard nou, toe Nou, die hebben we. Ja, nou, die hebben we. Opgelost. Nee, niks opgelost. Nee, maar dat zijn de mensen die maar, sowieso... ja, maar als mensen die niet kopen, heb je niks opgelost. Nee. Ik bedoel, we hebben er uh, 18 verkocht. Nou, die hoeven natuurlijk niet te reserveren. Hè? Die zijn er altijd. Ja. Komende van de 18, uh, 16, nou prima, daar hebben we twee plekken over. Dat moeiteloos ingevuld. Maar ja, dat zouden we graag willen. En je bent met zo'n zo paspartoutje natuurlijk veel goedkoper uit. Want dan betaal je voor negen concerten, betaal je 100 euro. Nou, en keer, 9 keer 15 is 135. Dus je bent 35 euro goedkoper uit. Ja. Dan mag je nog twee concerten missen. Dan is het nog steeds goedkoper. Dus ja, uh, uh, ja. kom op. Ja, ik, je weet, ik, als, het, als het kan, dan ben ik er. Want ja. uh, ik heb zelfs een uitje helemaal zo aangepast dat ik volgende week gewoon daar kan zijn. Want ja. ik moet naar Friesland. En uh, ja, ik moet wel zorgen dat ik op tijd terug ben. Want nou ja, uh, ik, ik moet aanschuiven. Nou ja, ook, ook maar weer het, het verzoek uh, bij deze om vooral een beetje op tijd te komen. Ja. En weer niet dat laatste kwartier. Dat, dat is, het is zo... Ik bedoel, we weten nu al, al, al, al drie kwart jaar dat het concert er is. Ja. Even ja. voor de mensen die gereserveerd hebben. Uh, de, je kunt het aangeven he, dat, je, dat je komt met eten of moet je dat apart bij Theo nee, bestellen? Theo uh, staat, ja, staat in de nieuwsbrief van de site. Uh, bij Theo, uh, Theo regelt het eten. bemoeien wij ons niet mee. Gaan we, ook niet, uh, gaan we ook niet doen. Kijken wanneer iemand bijvoorbeeld volgende week zondag zegt. van Ik kom begin maart he, naar het concert met Edwin Rutte. En uh, ik wil er gelijk eten bij. Ja, prima, dan schrijf ik het op en dan geef ik het aan de uh, autoren. Door. Ja. Dat maakt niet uit. Ja. Maar ik wil voorkomen dat iemand het via de site. Hè? Dus, want je kan, wanneer je reserveert. Hè? Dus je opent die knop met reserveren. Dus je kan aangeven per kas of, met, uh, of via de bank. En dan staat er nog een vakje in met opmerkingen. Nou, daar kun je dat bij zetten? Nee. Oh, nee. Nou, dat dat is, is nou weer jammer. Nee, dat is niet handig, want dat zie je niet altijd. Niet, jullie niet. Ja, de ene keer wel, de andere keer niet. Want wij krijgen de afrekeningen van de bank. En daar staat een naam op. Ah, zo. Dus dan moet je dat apart door gaan worstelen wat het is. Dus ik wil dat zo veel mogelijk voorkomen. Want stel dat je het, wel, dat je het, dat je het niet ziet. En dus iemand denkt, het is geregeld, Want daar krijgen ze geen bevestiging van. Ze krijgen een bevestiging van de reservering ten aanzien van het geld wat betaald is. Ja. Maar geen bevestiging ten aanzien... Je kan geen bevestiging maken op een opmerking die geplaatst is. Nee. Ja, duidelijk. Want iedereen heeft een andere opmerking. He, ook iemand heeft die heeft een opmerking geplaatst van... Ja, uh, uh, het is een cadeautje voor mijn vader, want die is jarig. Ja. Denk ik, nou ja, leuk. Uh, leuk om te weten, maar wat verwacht je van mij? Ja, wat kan lang ik, lang ik daarmee ween, ween, ween. Wat, wat, wat, Hoe kan ik daarmee helpen? Uh, ja. Ja. Ja. Nee. Hoe is de verhouding met je vader? Kan ik daar iets aan doen? Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, het is vol. In ieder geval ja. Joke Bruis uh, ja. is uh, volgeboekt. Ja. Uh, dan, ja. uh, wat is de datum van uh, Edwin Rutte? Uh, acht, uh, uh, uh, uh, begin april. Ja, is... Tweede zondag Twee... april? Tweede zondag van april. Nou, hebben we hebben nog mensen. Ik, eh, ik weet het niet. kaart te kopen? Wat... Uh, uh, volgens mij is het uh, de, de 13e of de, de 14e. Ik, ik durf het niet te zeggen. Het is nog zo'n ontzettend eindweg. Oh ja? Er zit nog ja een nou, hele... het, is, het is zover. Ik ga nu even in mijn agenda kijken. Want er kijk... zit nog een hele corona tussen. <laughs> Geen idee. Ja. Nou, er wordt hier druk gezocht naar de 19 april is het. Nee, dat kan niet. Dat is te laat. Over heb jij het al opgeschreven? Het zit in mijn agenda, dus uh, ik, oh. weet, ik weet het niet. Maar, uh, oh, nee, dat, nee, als jij het... Nee, als jij het, uh, die, uh, nee dat, dat zou goed kunnen. Ja. Dat zou goed kunnen. <laughs> ja, dat, uh, nee. dat de journalist nee, Ik, ik, ik heb het hier staan, want ik moet daarvoor werken... bij het, het nieuwe Hans-Davids Museum Zandvoort. Oh. En dat ga ik net redden, want dat is tot twee uur. En dan om half drie dan uh, okay. schuif ik bij jou uh, oh, ik uh, bij al, de jazz ja, aan. Ik weet ook, omdat wij hadden oorspronkelijk natuurlijk... Uh, 19 april, het laatste reguliere concert gepland. Uh, vanwege begin mei uh, de Grand Prix. Ja. Dus toen hebben we gezegd nou, in mei, concerten, dat gaat hem niet worden. Nee. Dat hebben we niet gedaan. Maar, maar we echt. hebben we nu dan de uiteindelijk Picheman. op 10, uh, 10 mei dat extra concert. Ja. Dus vandaar dat, want die 19 mei dat, dat had eigenlijk een beetje eerder moeten zijn. 19 Als je praat april. Over, 19 april ja. Had het eigenlijk iets eerder moeten zijn wanneer 10 mei het reguliere concert was. Precies. Is het nog te volgen allemaal? Het is te volgen. Okay. Okay. Ja. Het, het is zo dat dit uh, concert van volgende week zondag is uitverkocht dat is jouw gebruis. Ja. maar 19 april kan men ja. zich nog aanmelden bij jazzinzandvoort.nl even, even via de site via de site en wil je blijven eten loop of bel theo even van de precies. krocht je kunt er langs lopen maar je kunt het ja. telefoonnummer ook opzoeken dat staat gewoon op de site van de krocht dus ja. dat, zo heb ik het ook gedaan nee, op, op, het staat op de site van Jason Zandvoort. daar staat, het daar staat ook het theo telefoonnummer ook. in ja. Ja, ik precies. heb er nog een keer extra uh, uh, inclusief cursief erop gezet van voor eten, bellen. bellen Theo, voor concert, bellen. En daar staat mijn telefoonnummer ook nog een keer op. Ja, precies. Maar nou goed, uh, het, het is wel zo dat de Preacherman is op moederdag. Dus misschien is dat ook een, nou, ik vind dat wel, een mooie tip. Ik, nou ja, ja. Da, daarom, daarom sprak me die Preacherman ook wel aan. Er zijn toch een heleboel van die kerels die nog wel iets... Uh, iets willen doen. Voor nou, mieden. en die hebben nog wel een paar gebeden te verhoren. Willen ze dat, <laughs> uh, willen ze dat voorblijven. Moeten er nog wat willen maken. ze dat... Ja, ja, precies. En hoe, uh, ja, ik denk dat we gezegd hebben wat we hebben moeten zeggen. Ik zou maar lekker een plaatje draaien. Dat ja. lijkt mij een heel goed plan. Ja. Uh, wij gaan muziek draaien en daarna gaan wij vast de agenda er doorheen gooien lijkt mij. Dan hebben we het laatste uur de handen vrij om te doen wat we moeten doen. Want de politiek komt straks praten. Ik kijk dus er naar uit. Ik ook. We gaan luisteren. Waar gaan we naar luisteren? Naar. Uh, even kijken. Volgens mij heb ik een nummer overgeslagen. Maar uh, dat maakt niks uit. Nummer 4. Uh, Bionic Boogie nou, Dance ja. van Little Dreamer. Precies. Nou, tot zo. Terug in de uitzending. Ja. We hebben hem even gekort, want we zouden eerst de agenda doen. Maar uh, Martijn die heeft nog een andere afspraak, dus uh, we gaan Martijn tegemoetkomen. Kijk, ja, dankjewel. Heel fijn. Martijn, nou, uh, daar was je dan op National TV. Ja. ja. Uh, het was donderdagavond uh, ja. Ja, bij je uh, opeen. Ik moet zeggen dat uh, ik, ik heb ook. Uh, ik, ik was wat later. Uh, kreeg ik het bericht dat je op TV was. Dus ik ben wat later ingeschakeld op, uh, op één. Nou, het was gelukkig ook de laatste tien minuten van de uitzending. Dus ja, dat, uh, nou ja. Dat, was, uh, dat was wel makkelijk. Dus je, je ik, komt weet, later ik heb misschien wel een paar dingen gemist. Wat ik heel goed van je vond uh, was uh, dat je aangaf. Uh, over al die andere evenementen die over dat strand heen zijn gegaan. Waar we ja. nooit iemand over hebben horen klagen. En nu in één keer gaan ze allemaal in de. De, de hakken in het zand Precies. om te roepen dat het allemaal niet kan. Ik vond het wel jammer dat die man daar niet op inging. En dat je hem daar niet even op aanpakte. Dat hij daar reactie op gaf. Maar hij was zo gefocust op zijn ding. Ja en je merkt ook dat... Uh, en ik, was, ik was nu ja, donderdag bij Op 1, maar eerder deze week was ik bij ja, Dit is de Dag en bij de nieuwsbrieven. Dus ik heb afgelopen week allerlei landelijke media te woord gestaan. En wat je merkt is dat er heel veel... Uh, ja, echt apenverhalen rondgaan over uh, vrachtwagens over het strand. En nou, je zag ook bij Opeen dat, dat beeld erachter van die Red Bull auto. Uh, ja, echt een auto op het strand. Maar er leven hele rare beelden van hele groepen auto's. En dat is door een natuurgebied. En dat er eigenlijk heel veel genuanceerder uh, ligt. Het is namelijk helemaal geen vastgesteld natuurgebied. Uh, waar andere regels gelden dan de rest van het strand. Uh, het is ook geen kolonne vrachtauto's. Het zijn twee keer tien elektrische of hybride auto's. Als het echt nodig is als een soort terugvaloptie. Dus het, het ligt heel veel genuanceerder. Dus het staat nog niet vast. Dat het gebeurt? Sterker nog, de kans is veel groter dat het niet gebeurt. Want we hebben een mobiliteitsplan. Dus ik ga ervan uit dat er helemaal geen file ontstaat. Zeker niet als ze gewoon op tijd gaan. Want uh, waarschijnlijk gaan zij rond een uur of vijf, zes uh, deze kant op. Ja. Uh, dus dan, nee, ik heb er nog nooit een file gezien. Uh, dus zeker niet als je dat mobiliteitsplan hebt. Dus maar de kans dat het nodig is. is naast is Martijn zit aan. Karim Ogabali En die uh, schudde dat heel hard hard mee. met zijn hoofd. Ik zag ja. ja. het ook. Maar ja. Ik, ja. ik denk, ik ga eerst Martijn. Voordat wij nou de, zelf in discussie belanden. <laughs> ja. Stel ik voor dat jullie met elkaar in discussie gaan. En luisteraar. Uh, laten uh, horen wat er is. Dus. Nee, maar het is, het is wel heel leuk dat Martijn dat heeft over het natuurlijk. Ik schudde namelijk nee op het feit dat hij ook weer pretendeert dat het elektrische auto's zijn. En Martijn weet heel goed zelf ook dat het geen elektrische elektrisch auto's zijn. Elektrisch of hybride zijn? Nee, het zijn ja. hybride auto's. En hybride auto's, voorkeur voor aangedreven, die kunnen misschien, hebben misschien een actieradius elektrisch gezien van, wat nou, zal het zijn, uh, 15, 20 kilometer door mulsand, misschien wel minder. En dan gaan ze gewoon vol uh, op, de, op de brandstofmotor over, over. Dus ja, wat is duurzaam... Uh, en ik ze rijden in dit dezelfde. stuk uh, een kilometer of vijf tot tien per uur. Dus het is niet zo dat dat brullende motoren zijn wat je nou weer uh, schet. Nee, ik heb nergens uh, het woord brullende motoren gezegd. Ik zeg dat het ja. veel, veel meer uitstoot heeft dan een elektrische auto of alleen maar hybride. Wat dus niet waar is. Maar waarom had jij dan niet kritiek toen er uh, in oktober duizend mountainbikes met negen motorenbegeleiding, die helemaal geen hybride motoren waren, maar dat waren gewoon uh, echte motoren, zeg maar, echt volle uitstoot. En duizend mountainbikes hmm. die doorheen gingen? Omdat volgens mij jullie wethouder heeft gezegd dat bepaalde evenementen op het strand moeten plaatsvinden. Uh, wat ook is afgesproken toen Noordvoort werd ingericht. Het zijn om even tot kennis te, de, de, de kennis te schetsen. Het natuurgebied is met 17 organisaties, uh, waaronder ook Rijkswaterstaat, waterschappen, provincie, het Rijk zelfs, tot stand gekomen. En die hebben ook met elkaar afgesproken dat bepaalde evenementen daar doorgang moeten houden. Omdat het of uh, historisch gezien zo is, of het is een strandevenement wat niet anders kan. Uh, Martijn, die haalt dat Nee, het is dat, niet dat alleen aan... wat niet anders kan. Het is omdat het strand is niet een of druk of uh, rust. Het is geen natuurgebied, wat ik net al zei. En het hele strand is een, uh, daar is een gebied waarvan alles kan. En elk gebied heeft een eigen accent. Hier, uh, als je meteen hier bij de watertour naar het strand gaat, is dat drukker ja. dan verder naar het zuiden. Dat, dat moet ook. Maar is het daar altijd druk? Nee, het is daar, als je er nu gaat lopen, is het daar best wel rustig. Dus het zijn altijd verschillende momenten waarop verschillende dingen plaats kunnen vinden. Grote evenementen doe je liever meer hier, rustige dingen meer daar. Maar er zal altijd wat moeten. Als jij uh, met de mountainbike van Noordwijk naar Zandvoort gaat, dan zul je daar doorheen moeten. En ja. voor wandelaars is er een route omheen, maar dat kan gewoon niet altijd. Nee, maar dat, maar dat ja. is dus en, precies het punt van En dat zijn dingen die je niet elke week wil doen. Je wilt niet elke week ja, daar een maar, mountainbike parcours. Maar dat er één of twee keer per jaar die mountainbike daar, uh, is, dat hoort dan helemaal. Maar wat tijd. is dan de nut en de noodzaak hiervan? Wat is de nut en de noodzaak van het feit dat één team, ja. eigenlijk twee teams van Red Bull, Red Bull en Alfa Tour namelijk, dat die over het stand gaan rijden? Wat is daar de nut en de noodzaak van? Legt ja. mij dat nou eens uit. Volgens mij is die er helemaal niet. Want ik geloof dat ze gewoon over de weg kunnen. En als hij er niet is, waarom zouden we hem dan een ontheffing moeten verlenen om dat te doen? Die ontheffing gaan we ook helemaal niet verlenen. De ontheffing die ze hebben. Dus de ontheffing is, is nu van tafel? Nee, de ontheffing die zij uh, waarschijnlijk gaan krijgen. We hebben dezelfde ja. raadsverhaling gevolgd, ja. hè? dus de, de antwoorden van het college zijn ook duidelijk. Nou. De ontheffing die ze gaan krijgen is als er een noodsituatie is. Stel dat de weg stilstaat, stel dat ze niet uitkomen met de helikopter vluchten. Ja. Dan moet je een backup hebben. Het kan niet zo zijn dat je hier een, een wereldevenement organiseert en dat de de deelnemers aan het evenement hier niet kunnen komen. Dat maar bestaat dat niet. Dus dit is een, een afgevaal van noodsituatie. En dan moet je een backup klaar zijn. Want ja, jij weet ook, Karim, dat als die ochtend een noodsituatie ontstaat. Misschien staan er demonstranten op de weg, nou, Er sowieso kan van alles strand. gebeuren. Uh, nou, laten we hopen van niet en dat anders de politie ze wegkrijgt. Maar het kan gebeuren dat er een noodsituatie is. En dan moet je een plan achterhalen. Wat... Want je kunt niet op die ochtend zeggen, ga maar over het strand. Want anders dit, is er geen fouten. Dit klinkt allemaal heel erg leuk. Maar jij en ik weten ook dat er een derde team in Noordwijk zit. Namelijk Mercedes. En dat team heeft geen ontheffing aangevraagd. En die gaat het ook niet aanvragen. En sterker nog gaan we ook niet krijgen. Want de gemeente heeft maar een ontheffing voor uh, het aantal 60 wat, uh, uh, personen, ja, 60 personen ja. wat Red Bull heeft gevraagd aangegeven. En dat was het maximum van de gemeente. Dat is ook duidelijk gecommuniceerd. Dus dan gaan we straks hier een Grand Prix hebben waar alleen Max Verstappen aan de start staat en uh, Mercedes dan maar pech heeft. En dan, uh... nou, als Nederlandse oh, en Formule 1, of... 1 fan zou ik dat misschien wat minder erg uh, vinden, maar ik, ik, <laughs> maar ik, ik nog... kan niet <laughs> kijken in de planning van de teams. En dat en wil ik dit is een heel makkelijk antwoord. Je zegt net dat het nut in de noodzaak er niet is. Nee, nee, klopt. De nut in de noodzaak is er ook niet omdat er al een andere case bestaat, namelijk die van Mercedes. Die gewoon helemaal zeggen, we hebben dat hele strand niet nodig. Dus waarom zou Red Bull dat strand wel nodig hebben in een, als backup optie, maar Mercedes niet? Die in het ik precies heb hetzelfde... Drie, ik heb geen flauw idee. Ik weet dat de, de Dutch Grand Prix heeft 50 helikoptervluchten. Ja. Misschien heeft Mercedes er daar wel meer van gekregen. Ik weet niet hoe die planning werkt. Ik weet alleen dat als er een noodsituatie is, dat ik wil dat die teams hier komen. En, en dat zal dan op deze manier moeten. Ik ga ervan dat dat gewoon over de weg kan. is over de weg met politiebegeleiding of wat dan ook. Dus ik ga ervan... Ik, ik geloof, misschien die 1% kans dat er iets misgaat, dat alles tegelijk misgaat, dan is dit nodig. En dan gaat en dan Mercedes dan het in het staan het, en Red onder andere jij in je, je uh, bondgenoten ook in uh, Noordwijk hier een heisa gemaakt, maken. Want hierdoor nee. zorg je ervoor dat Zandvoort gewoon weer slecht op de kaart staat. Terwijl het verhaal in het echt veel genuanceerder ligt. Nee, maar... Het is geen beschermd natuurgebied. Het gaat om elektrische of hybride voertuigen in een trein. Het gaat om hybride voertuigen. Ja, maar je, waarom, waarom zeg jij steeds maar dat goed, het hybride zijn De ik, ik nou, elektrische of hybride is de ontheffing? Ik heb staat, letterlijk de ontheffing. Dus ik weet wat, okay. wat voor auto's het zijn. Maar zou het als het wel elektrische auto's zijn, zou het dan wel toegestaan nee, zijn? Nee, ook niet. Want dan gaan we een andere discussie voeren. Dan ga je kijken naar... Oké, okay, we vinden dat dit hier in dit noodgeval nee, maar, zou moeten kunnen. Laten we kijken op welke voorwaarden. Het wordt gespind door, door mensen aan de VVD-kant en ook door de, de twee colleges. Als Dat het duurzaam is. Maar dat is niet waar. Dat, is gewoon, dat, dat klopt gewoon niet. Het is heel leuk om dat zo te spinnen. Maar dat is, niet, dat is gewoon niet zo. Jij hebt het over aapverhaal. Dat is een aapverhaal van de andere kant. En wat bedoel je met duurzaam? Nou ja, jullie... Thans jullie dat is een beetje maar uh, de, de, de partijen die voor dit uh, voorstel zijn, die zeggen dat ja, maar het zijn elektrische hybride auto's zijn, maar het is allemaal leuk en aardig om dat te zeggen, omdat zo'n beetje de milieuclubs misschien stil kunnen worden gehouden. Maar als je heel eerlijk bent, dat is onmogelijk. Er zijn geen 4x4 aangedreven elektrische auto's, die bestaan gewoon niet. Er is er nu eentje toevallig bezig, geloof ik, Elon Musk in, in Amerika. Maar, ja, maar daar houdt ik, het ook al bij op. De, dat, dat ik, ik benadruk dat het elektrische of hybride auto's zijn, heeft niets te maken met duurzaamheid of uitstoot. Dat heeft te maken met uh, geluid die je maakt. Ja, het dat zou kunnen dat er in die duinen tot dat die, zitten, broeden. En dan wil je niet dat die last tot heeft Totdat die motor aan wordt geslingerd. Dat is wel zo. Maar op dit stukje stand waar ze stapvoets gaan rijden, zal dat waarschijnlijk ook helemaal moeten zijn. Maar maakt een hybride auto die overschakelt op benzine in één keer zoveel de, meer lawaai? De Porsche die zij hebben, voor ogen hebben, is een Porsche variant, die maakt als de benzinemotor of de dieselmotor aangaat, maakt. Echt veel lawaai. Maar maakt je niet meer lawaai dan die negen motoren die met die duizend mountainbikes meegingen afgelopen oktober? Uh, dat weet ik niet. Uh, Zo'n Porsche maakt pittig veel lawaai, maar ik heb er niet met een decibel naast ernaast gezeten. Maar dat zou toch wel handig ja. geweest zijn, als je een vergelijking had kunnen maar, maken tussen de, dat wat er geweest is, en wat hmm. dus toegestaan is, en wat er nu gevraagd maar, wordt, en waartegen... Ik kan ge... niet concluderen over dat mountainbike evenement, en ook niet over het kitesurf evenement, dat is het volgende voorbeeld dat Martijn zal gaan noemen, waarschijnlijk. Ik kan er niet over of naar kijken, wat, wat daar de precieze, ja, de precieze reden was waarom dat precies daar overheen moest. Maar waarom is dat niet Alleen, uitgezocht dan? Bij dit heb ik het uitgezocht en heb ik gekeken, ook omdat ik gewoon opeens met deze case, uh, ja, dat werd in mijn schoot geworpen. Heb ik uitgezocht van wat is nou echt het nut en de noodzaak? En toen ik erachter kwam, doordat ik de ontheffing van Red Bull kreeg. en de antwoorden van het college, dat dat met elkaar strookte. en er dus nog een derde team in, uh, in Noordwijk zat dat geen ontheffing had aangevraagd, dus kennelijk al die bezwaren niet heeft. Toen dacht ik bij mezelf, maar dit is gewoon dubieus en dit klopt gewoon niet. En toen, uh, toen we hadden we al die informatie op de achtergrond al natuurlijk een beetje gekregen. Toen dachten we bij onszelf, van dit, hier moet iets tegen doen. Maar wat is de status van dit gebied dan? Want voor heel veel mensen is het, uh, is het dus heel onduidelijk. Die denken van, nou ja, het is een beetje zoals te kennen met duinen. We gaan er doorheen rijden met auto's. Dat mag blijkbaar niet. Uh, maar dit is het strand, uh, waar, waar je wel mag komen. Waar uh, nou ja, die mountainbikers gefietst hebben en uh, kitesurfers komen en alle andere dingen. Hmm. Uh, ik niet in ieder geval. Nou. Uh, maar wat is dat? de status van dit gebied? Want dat is dan ook wel heel benieuwd. Het is gewoon, zoals Martijn zegt, in feite is het gewoon strand. Alleen we hebben met elkaar afgesproken, met die 17 organisaties organisatie die ik net aanhaalde, dat het een soort van, ja, een rustgebied is voor broedende vogels en voor zeehonden. En, um, dat is de status van het gebied. Het is ook daarbij, voor mij heeft de wethouder het ook gezegd, dat, um, voor bepaalde historische evenementen en voor uh, dingen die echt op het strand moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld zo'n clean-up die loopt van Zeeland naar uh, Den Helder. Die moet, ja, die, als het ware, daar overheen lopen, omdat dat, het idee erachter is dat het wordt schoongemaakt. Dus voor bepaalde evenementen wordt een uitzondering gemaakt. Alleen de uitzonderingspositie van dit evenement, uh, de Formule 1, die. die... Dat heeft geen, ja, ik, ik merk aan mezelf dat ik het nog steeds niet helemaal snap. Dat, dat, heeft, dat heeft er zo weinig mee te maken. Het is zo onlogisch om daar een uitzondering voor te maken als er meerdere teams iets heel anders doen en degenen die ontheffing aanvragen. Maar, ik snap dat gewoon niet. Hoeveel ah. uur uh, overlast gaat dit uh, dan brengen en hoe, hoe in het groot is, wordt van die, de schade dan ingeschat? In het begin de, van die ontheffing stond ja. ook letterlijk, dat, want uh, de, de porters worden opgesteld bij de spot... Uh, dat die Porsches leeg richting Noordwijk zouden gaan rijden. Wat is daar de nut in de noodzak van? Dat is tegen het verkeer in wat richting Zandvoort komt. Kan makkelijk over de weg. Uh, en, maar in het begin, zonder dat wij er ook wel eens over hadden gezegd... zouden die auto's dus leeg over het strand richting Noordwijk rijden. Wat is daar de... Wat is daar de... Maar dat is toch... Is dat dat, is, dat ook... is ook helemaal niet wat erin staat? Nee, dat, is, dat en, staat er nu niet meer in. Nee, en wat klopt. ik je wel neem in deze discussie... is dat jij weet dat het veel genuanceerder ligt... Dan, wat je, dan de verhalen die in de media rondgaan. En dat je niet die nuance aanbrengt maar eerder olie op het vuur gooit en daarmee zorg je ervoor dat we er gewoon slecht op komen staan met z'n allen en dat is gewoon zonde want je weet dat het verhaal genuanceerder ligt net zoals dat je ook weet dat ze niet heen en weer gaan rijden je weet ook dat het evenement niet op het strand plaats gaat vinden het zijn tien auto's die in één kolonne in een bepaald tijdvak twee kolonnes per dag ja uh, precies die in een bepaald tijdvak over dat zand moeten rijden en dat past dus precies in wat we met dit gebied ja, willen. Want nee, inderdaad, we nee, hebben, we hebben gezegd... Ge we de... willen hier een uh, rustgebied uh, creëren. Dus daar ga je niet elke week overheen rijden... Past... Maar incidenteel zullen er dingen nodig zijn. En dan ga je kijken hoe weeg je hier het natuurbelang mee? Daar mogen ze over het hele stand 30 kilometer ja. toe rijden. En in dit stukje stap voet. Ja, dus je houdt het... rekening met. Heren, even. Ik, ik, ik ga jullie even onderbreken nu, want zometeen worden we eruit gegooid <laughs> door het, uh, het nieuws. En uh, de, de reclame, en het nieuws en de muziekje. Uh, willen jullie nog even blijven zitten ja tot na het nieuws? Ja, hoor. Dan gaan we zo meteen ja. verder. We stoppen even, tot zometeen.